Gaddafi ontkende niet dat de stad Benghazi is ingenomen... maar het gaat volgens hem om mensen van Al-Qaeda die van buiten Libië komen. Libische media melden intussen dat in Tripoli een demonstratie is neergeslagen... waarbij meerdere doden zijn gevallen. Troepen die trouw zijn aan Gaddafi zouden het vuur hebben geopend... op betogers in een wijk van de hoofdstad. In die wijk zouden zo'n 10.000 mensen hebben geprotesteerd tegen de Libische leider. Verder zijn er berichten dat twee legervliegtuigen hebben gevlogen... boven een stad in het oosten van Libië die in handen is van de opstandelingen. Eerdere berichten dat de vliegtuigen de stad hebben gebombardeerd... werden later tegengesproken. In Nooddorp is aan het begin van de avond een deel van een flatgebouw ontruimd. Een aantal bewoners was onwel geworden door een vreemde lucht. De brandweer stelde vast dat er koolstofdioxide in de lucht zat. Waardoor die is vrijgekomen is nog onduidelijk. Zeven mensen zijn onderzocht door ambulancepersoneel. Niemand hoefde naar het ziekenhuis... Een aantal flatbewoners is opgevangen in een sporthal. De brandweer van Nooddorp denkt dat in de loop van de avond iedereen weer naar huis kan. Het weer, bewolkt, het koelt vannacht af tot een graad of twee. Morgen ook eerst bewolkt, maar in de loop van de middag breekt hier en daar de zon door. En het wordt morgen een graad of zes. Dit was het NOS-journaal. Een idee voor iedereen die zijn groothandel nog meer wil laten groeien. U ziet potentie.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 Wat denkt u van vier dagen wandelen in Zuid-Limburg over eeuwenoude Pelgrimsroutes? De Pelgrimstocht. Een spirituele Vierdaagse en een sponsorvierdaagse voor vaste actie Kordheid. Wandelen, bezinnen, ontmoeten en helpen. Van 7 tot en met 10 april. Kijk op Pelgrimstocht.nl. De topwetenschapper die uw bedrijf stappen verder helpt, vindt u via academictransfer.com. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 3 over 9. Wat heeft Yuri van Gelder gedaan in de tijd tussen het WK-turnen... en zijn comeback van gisteren? Dat hoor je zometeen rond de kwart voor 9. als Erben Wennemars hem hierover aan de tand voelt. En Bridget Maasland die stond vannacht aan de rode loper bij de Oscar-uitreiking. Je hoort zometeen haar commentaar op de jurken, het gala, de sterren... en achter de schermen verhalen. En varen in een mooie boot is echt heus niet alleen voor rijke bejaarden weggelegd. Dat zegt André Vink, hij is directeur van Hiswa... de grootste botenbeurs van Nederland die morgen begint. Ranking the News. Eerst Ranking the News, Luke e. Kink. Op vijf van de top vijf de uitreiking van de Oscars. Afgelopen nacht dus in Amerika. De belangrijkste die voor beste film ging naar... En de Oscar gaat to... naar... The King's Speech dus. Een bremsdrama over koning George VI... die aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog... zijn stotterprobleem overwint. En die film won nog drie Oscars. Waaronder die voor beste acteur. Die ging naar Colin Firth. Ik moet je gevoel dat ik de stil in de oorlog... van de in de oorlogen... die zichzelf vervormen in de beste vrouwelijke hoofdrol was voor Natalie Portman... voor haar rol in The Black Swan. En er was er nog een rilletje, gelukkig maar, anders was er helemaal niks aan. Melissa Leo won de, beste Oscar, won de Oscar voor Beste Vrouwelijke Bijrol... en tijdens haar speech zei ze fuck. En dat is het Engelse woord voor neuken. Uiteraard werd het woordje in de uitzending zelf vakkundig weggebliept. Door dan met nummer 4. Het college in Tilburg wil stoppen met het geven van subsidie aan het Midi-theater. Dat is dat Atje-theater. Er is vorig jaar nog door de gemeenteraad besloten... om uh, uh, met behulp van een deel extra geld... Uh, te kijken naar hoe die theaterfunctie zich uh, verder uh, ontwikkelt. Uh, ik heb uh, bij mijn aantreden als wethouder uh, om een onderzoekje gevraagd... om te kijken naar wat uh, de mogelijkheden voor het Midi-theater op de lange termijn uh, uh, zijn... En nu is dat onderzoekje klaar en zit de gemeente met een klein probleempje. En uh, nou ja, de uitkomsten van dat onderzoekje die zijn in uh, december, januari gepresenteerd. Nou ja, en daaruit blijkt in elk geval dat uh, zonder uh, subsidie van uh, de gemeente... dan moet je echt denken aan meer dan twee ton uh, structureel... Waar het eigenlijk niet mogelijk is om het theater te, te exploiteren. En dus trekt de gemeente haar handjes ervan af. Geen centjes meer voor het theatertje. Wat er nu met dat gebouwtje gaat gebeuren is nog niet zeker. Op drie, daar staat het linkse manifest vanmorgen gepresenteerd. En het is een manifest waarin staat dat het niet aanvaardbaar is... dat rekening voor de crisis bij mensen met een arbeidsbeperking wordt neergelegd. Ondertekend door alle linkse partijen. Nou, niet helemaal, want D66 ontbreekt onder de mensen... die dit manifest hebben ondertekend. Maar goed, de rest wil met dit een nieuw onderwerp... zo vlak voor de verkiezingen nog even prominent op de agenda krijgen. We zullen dat ook in de debatten terugzien. Ja, en die debatten zijn dus vanavond, net afgelopen. En morgen nog, is allemaal voor de verkiezingen van uh, uh, nou ja, dinsdag... Woensdag. Zoiets. Heel veel mensen die krijgen wel in de gaten van. natuurlijk, er moet bezuinigd worden. natuurlijk moeten wij alles op orde krijgen. maar gaat dat niet doen bij de meest kwetsbaren in de samenleving. Ja, en als je aan het kabinet komt, dan kom je aan Geert Wilders. Hij reageerde vandaag in het programma Campagne Opzet. Campagne Opzet. Goedemiddag, welkom bij de campagne op z, ons dagelijkse verkiezingsprogramma. Ja, wat vindt u van zo'n manifest tegen deze combinatie? inclusief ja. bekende Nederlanders, waaronder Jan Mulder, die dat steunen. Ja, ik zou ze eigenlijk de firma list en bedrog uh, willen noemen. Want dat is wat ze doen met z'n tweeën. Dus gewoon pure list en uh, bedrog. De verkiezingen komen er dus aan. Iedereen wordt een beetje nerveus. En het belangrijkste campagne-nieuws kwam vandaag dan ook van Jopko Hen, de koning van de nervositeit eigenlijk. Hij ging vandaag samen met Arie Ribbens in een polonaise door de studio van het programma Coffee Max. Bye de dus weg met de malaise van de heer. Daar komt hij hoor. Kijk voor de Polonaise. Ja, Polonaise. Gaan je het al toe? Zal dan, meneer Cohen. Mag ik even wat geld ik wil Ja, Dit viel nog mee, trouwens. Vorige week ging het een stuk beter. Oh, kijk eens. Ze deed alsof ze gaapte. Sorry, zei je iets? Ik hoorde het net even niet. Ze maakten hem helemaal gek. En dus kuste hij haar. Hij legde zijn hand in haar nek, boog zich naar voren en drukte zijn mond op de haar. Meteen ontbrandde het vuur tussen hem. Ja. Zullen we het hier verder niet meer over hebben? Wat is dat? Heb ik gemist? Ja, dat is koffietijd. Dat is... Heel erotischer dan koffiemax. Max. <laughs> Op twee dan. Roken gaat duurder worden vanaf morgen. Uh, even kijken wat er ook weer met roken. Roken kan leiden tot een langzame, pijnlijke dood. Roken werkt zeer verslavend, begin er niet aan. Uw arts of uw apotheek kan u helpen te stoppen met roken. Ik citeer maar even, hè. Ja, dat je niet denkt dat hij het zelf heeft verzonnen. En vanwege die gezondheidsgevaren... gaat de prijs van een pakje cheque of sigaretten... morgen 40 tot 50 cent omhoog. Tot ongenoegen van de sigarettenfabrikanten. Waar de chequefabrikanten zich heel erg veel zorgen over maken... Eh, dat door de eh, accijnsverhogingen de prijzen in de winkel hoger komen te liggen dan de omringende landen. En we hebben nu de eerste nagemaakte cheque in Nederland aangetroffen. Ja, en dat zouden we toch niet moeten willen met z'n allen. Nagemaakte cheque is namelijk levensgevaarlijk. Daar word je hartstikke ziek van. De fabrikanten worden er dus niet vrolijk van. We worden er op zich niet vrolijk van. En uh, we pleiten dan ook voor... Uh, om niet één keer grote schoksgewijze accijnsverhogingen door te voeren. Maar dat eigenlijk over de jaren heen... kleine geleidelijke plasjes uh, te laten doen. Ja, en morgen komt er dus een hele... Straal-accijns in één keer, blijkbaar. Op een pakje sigaretten zit trouwens 73 accijns en btw. En tenslotte nog de nummer één van vandaag. De protesten in de Arabische wereld. Ze zijn ook overgewaagd naar Oman. Precies het land waar koningin Beatrix volgende week op staatsbezoek wilde gaan. Een staatsbezoek is een ceremonieel en diplomatiek bezoek aan een bevriend land. Dank je wel. 6 maart, dan zou de koningin daar naartoe gaan. Maar bronnen in Den Haag melden nu aan de NOS dat dit waarschijnlijk niet doorgaat. Door de onrust in Oman is het staatsbezoek van de koningin onzeker geworden. Bij demonstraties gisteren vielen, volgens het Omaans ministerie van Volksgezondheid, één doden en twintig gewonden. Het Rotterdamse havenbedrijf heeft veel Nederlanders in Oman zitten. Het bedrijf heeft hen uit Zohar geëvacueerd. Onze medewerkers zijn vanuit Zohar nu uh, overgeplaatst naar Muscat. Daar is het rustig. En we houden natuurlijk van uur tot uur de ontwikkelingen in de gaten. En tot zover ranking de nieuws van vandaag. Morgen dan is er weer een nieuw overzicht. Luc, dankjewel. And the Oscar goes to... King's Speech. Natalie Portman, an Thank you so much. Colin Firth, The King's Speech. Mm. Oh. I have a feeling my career's just peaked. <laughs> um... <laughs> no. Ja, vannacht werden natuurlijk de Oscars uitgereikt in Hollywood. Nou, geen grote verrassing in de King's Speech. De grote winnaar Colin Firth, Oscar voor beste acteur... Natalie Portman voor beste actrice, Ze hebben we al, al gehoord. Maar wat we natuurlijk allemaal echt willen weten... is onze eigen Bridget Maasland, die stond daar aan de rode loper. En hoe zij het gehad heeft. Bridget, goedenavond. Goedenavond. Nou, Ik je... heb het fantastisch gehad. Ja? <laughs> ja. Je klinkt ook een, een beetje schor. Ja, maar dat, dat komt omdat er nog een, een feestje daarna was. <laughs> het Aha. is hier natuurlijk nog uh, in de ochtend. Ja. Dus het, mijn stem is nog niet helemaal terug. En het is ook wel omdat ik aan die rode loper toch wel moet gillen uiteindelijk. Om de aandacht Niet te krijgen. zo heel hard, maar je moet toch wel tussen al die mensen om de aandacht te krijgen iets doen. En dat, dat is heel goed gelukt, want we hebben echt heel veel mensen mogen spreken. En het was sowieso een feest om iedereen van zo dichtbij te mogen bewonderen in die prachtige jurken en ja. haar en make-up. Het, het was echt een Wie een sprong eruit er voor jou? Uh, tijdens de uh, award of tijdens de rode loper? Nee, tijdens de rode loper waar jij stond. Uh, ik vond Nicole Kidman uh, heel leuk, heel aardig en heel uh, uh, uh, leuk. Ik vond het te gek dat ik met uh, John Lasseter heb gesproken. Dat is de hoogste baas van Pixar. Okay. En dat was een ontzettend warme, leuke man. Ik heb nog een beetje chance gehad van Mark Ruffalo, dus dat vond ik ook wel leuk. Want... Alleen hij had zijn vrouw bij zich, dus daar konden we natuurlijk niet zo heel veel mee. Maar, maar <laughs> dat, dat, maakt, top, dat maakt jou niks uit. En hem dat kan ik ook niet. Dat maakt mij helemaal niks <laughs> uit, als een rode loper, dat mag natuurlijk. Ja. En um, Gavier Bardem vond ik heel erg leuk. Ja, wie ja, niet. Weet het leuke is natuurlijk, het zijn Amerikanen en ze komen daar om zichzelf en hun product te verkopen uiteindelijk. Ja. Dat betekent ook dat ze heel professioneel aan het werk zijn, dus ze zijn... Altijd even aardig, uh, vinden niks raar wat je vraagt, de, de mooiste glimlach wordt opgezet. En dat is wel prettig, dat iedereen op zo'n rode loper vriendelijk is. Ja. Wat, wat was je meest rare vraag? Meest rare vraag? Oh, ja? ja, je zegt net, wij zijn niet onder de indruk als je iets raars vraagt. Nee, nou ja, ik stond natuurlijk met de 365 cameraploegen. En naast mij stonden een Mexicanen. Mm -hmm. En aan de andere kant uh, uh, de Insider, wat een hele grote network hier is. Een hele groot programma hier is. Dus uh, daar hoorde ik natuurlijk ook wel eens het een en ander. En daar hoorde ik bijvoorbeeld ook wat ik heel raar vond. Op een gegeven moment kwam Helena Bonham Carter aan. En toen zei die vrouw, wie is dat? En die <laughs> staat daar dan als, als journalist naast mij. Wie is dat? Hoe zeg je? Hoe, hoe spel je dat? Dat ik echt denk, nou ja, dat kan gewoon niet. Dat De, je dat soort dingen Vroegen ze dat deed. ook echt aan haar? Of niet? Wie ben je? Nou nee, maar <laughs> zo'n publicist loopt daar wel. Dus het kan ja. heel goed dat ze dat wel hoort. Of weet ja. je wat? is toch een beetje, een beetje apart. Kijk, als je nou een producent niet gelijk herkent. Of ja. uh, een cameraman. Weet je, daar lopen ook publicisten met briefjes langs, bijvoorbeeld met de beste buitenlandse film, met briefjes met de namen erop van welke film, en of je diegene wil spreken. Die begrijpen ook wel dat je dat niet van iedereen weet, maar ja. ik vind van de zes belangrijkste categorieën behoor je toch wel alles te weten. Hey, en dan moet we het natuurlijk even over hebben. Wie, wie zag er nou niet uit? Qua jurk of pak? Ik vond, als ik heel eerlijk ben, Scarlett Johansson er echt niet uitzien. Scarlett Johansson. De haar was niet hm. leuk, die was een stuk korter en ze had een hele rare rode jurk aan die, die niet stond. en het is natuurlijk een prachtige vrouw, dus ja. eigenlijk was alles daar mis aan. Ja. Eh, en bij jou was er ook iets met je jurk toch? Iets met, iets met nippels? Nou, ja, dat, <laughs> dat je is je zwaar overtrokken. Ik zat toevallig in het programma Life for You of dat, dat was niet toevallig, maar ik stond live bij Life for You hm. en toen had ik net mijn jurk aan en het was nogal een dun stofje zijde aan de bovenkant. En ik dacht in één keer, je kijkt er gewoon dwars doorheen, dat was me nog niet eerder opgevallen. Had je dan geen BH aan? Nee, dat kon niet, dat, no. man, dat zie je, dus toen zei ik, volgens mij heb ik hier een nippelketen te pakken. Nou, dat was natuurlijk, die kwam binnen als een bom, maar uiteindelijk uh, zijn we naar een drugstore gegaan en hebben we goede pleisters en alles gekocht die je dan knipt en doet. Ja. En je zag er niks van, dus het viel allemaal wel mee. Nou, en het feestje was ook leuk dus, Vannacht. Het feestje was hartstikke leuk, ja, zeker weten. Maar, ik moet eerlijk zeggen, het, het feest is eigenlijk wel draag hoor, want iedereen is er natuurlijk de hele week al mee bezig en daar de hele dag, dus eigenlijk ben je er nou ook wel goed kapot. Ja. Volgens mij, de acteurs ook, ik zag Halle Berry al eerder naar huis gaan, want wij zaten natuurlijk niet in de zaal, dus op een gegeven moment zag ik haar over straat lopen met haar jurk. Ik denk, die moest ook de volgende ochtend waarschijnlijk weer dus vroeg werken. Christian Bale was overgevlogen uit Canada. En die won gelukkig ook. En die zijn daar een film aan het opnemen. En die moest morgenochtend gewoon weer om acht uur op de set zijn. Dus weet je wel, die mensen moeten natuurlijk ook gewoon werken. Keihard leven, eigenlijk. Keihard leven, ja. <laughs> Bridget, je had het leuk zo te horen. En het is stoer ja, dat je daar het stond. Was fantastisch. Goed, dank je wel. dankjewel. Dankjewel. Ja, gaan we verder met de provinciale staten. Die maken wij elke dag sexy. En dat doen we door uh, te toeren langs alle provincies, langs de mooiste vrouw van iedere provincie. En elke dag vertelt een andere mis over haar provincie en de politieke thema's die daar spelen. Hallo, mijn naam is Inge de Jonge en ik ben misprovinciaal Flevoland. Ik ben 21 jaar en ik kom uit Zeewolde, een van de jongste provincies van Flevoland. Nou, wat zo leuk is aan Flevoland is dat het ontzettend veelzijdig is. Ja, eigenlijk is Flevoland een hele mooie combinatie tussen nieuw en oud land. We hebben hele mooie steden, zoals Lelystad en Almere. Maar we hebben ook uh, heel veel historie, zoals bijvoorbeeld op Urk. Uh, wat ik niet zo leuk vind aan Flevoland is uh, dat het niet zo heel goed bereikbaar is. Dus uh, ik zou voorstellen om uh, meer openbaar vervoer te regelen. Uh, als ik de basis zijn van Flevoland, dan uh, zou ik ervoor zorgen dat wat meer wordt gedaan aan de mooie stranden die we hebben. Uh, er is eigenlijk uh, heel veel mogelijkheden voor een strandtent, zodat uh, alle Flevolanders uh, lekker kunnen chillen van de zomer. Uh, welke provincie ik niet zou willen wonen, dat is een behoorlijk lastige vraag. Uh, ik zou waarschijnlijk zeggen Friesland, uh, maar dat is meer omdat ik de taal niet spreek. Dus. Ik stem 2 maart op GroenLinks, omdat ik uh, voor een groener en uh, socialer beleid ben. Ja, wil je deze mooie dame bekijken? En mooi, dat is ze. Dat kan op bnntoday.nl. Een filmpje vind je daar met Miss Provinciaal Flevoland en nog veel meer missen. En straks hoor je ook nog Miss Friesland. BNN Today. Ja, wat heeft Juri van Gelder gedaan in de tijd tussen het WK-turnen en zijn comeback van gisteren? En hoe heeft hij dat uh, vooral beleefd? Natuurlijk laatst met de, uh, de reden dat hij eruit stapte vanwege kookgebruik en dat dat toch niet zo was. Hoe gaat het nu met hem en hoe kijkt hij daarop terug? Dat hoor je allemaal zo meteen. Maar eerst nog een keer live hier in de studio. En daar zijn we heel erg blij mee. Jacqueline Gauvaert, die speelt live niet to Let You Know. I've been patient for a while But I'm starting to lose my mind I can't take it anymore I'm getting sick of all the fights Been alone too many nights I just want you to come home, home. Ik love van jezelf. Ik hou van Gelukkig er een klap mee. Ja, zeker Ik Helemaal geweldig. Niet te letten, you know, je Jacqueline en ook nog iemand op gitaar. Laten Jan we die Pank ook moet. niet ja. ja. Aangenaam. Hoi. <laughs> Dank beide. Prachtig. Dankjewel. Ja. Succes, Succes met je carrière. Dank Ja, maandagavond. Je hoorde hem al even meeklappen. Dank je wel, En goedenavond. Net terug van de Wintersport. Ja, ja. ja, gelukkig. Alles heel gehouden, dus ik ben helemaal blij. Ik heb een prachtige wintersport gehad. En, uh, en je bent bruin. Ik ben bruin, ik zie er goed, goed uit. Dus uh, ja, we kunnen er weer uh, goed, <laughs> goed, goed tegenaan. Dat hoorde ik dan te zeggen. Ja, je maakt goed niet uit. Uitzien. kan iedereen zien op de webcam, ja. bnn2d.nl. Ja, dus. Nou. En, uh, maar we gaan het zo meteen hebben over Joeri van Gelder, met Joeri van Gelder. Heel belangrijk. Maar ja. eerst heel even... Het uh, was ook sowieso een mooi sportweekend. Ja, uh, het was een prachtige met sportweekend. Het fietsen. Ja, inderdaad. Met Sebastian Langeveld. Dat was natuurlijk geweldig. Dat hij gewoon wint. Ik weet niet wat, wat er aan de hand is met, met, dat, met dat wielrennen. Met, met de Rabo ploeg, Maar we kunnen niet alleen hard fietsen. Dat, dat wisten ze wel dat ze hard kunnen fietsen. Maar ze kunnen ook in één keer winnen. Dus ze winnen alles. Ze winnen. Theo Bos wint. Robert Gezing wint. Uh, uh, Sebastian Langeveld wint. Ik heb vandaag met Lars Boom even koffie gedronken. Ja. En uh, ik denk dat hij gewoon Parijs-Roubert gaat winnen. Dus het wordt een <laughs> fantastische, fantastische wielerjaar. Wordt de druk op zijn schouders ja, nu. Mag, uh, kan die hebben, het. kan die hebben. We gaan het over Jury Vergelder hebben. Die ja. maakte gisteren natuurlijk zijn comeback tijdens een kwalificatiewedstrijd uh, voor het EK. Jury Gelder, goedenavond. Goedenavond. Hoe was het gisteren? Hoe vond je het? Ja, ja het, was, uh, het was een aparte wedstrijd, moet ik zeggen. Ja. Het was de uh, ja, eerste kwalificatiewedstrijd. Of ja, bijna eigenlijk de eerste wedstrijd sinds uh, september vorig jaar. Mm -hmm. En uh, ja, uh, zoals iedereen weet ook uh, een fietsje met uh, de bond gehad uh, ja, over, uh, over het WK. En uh, ja, gisteren was de eerste wedstrijd sinds, uh, sinds heel het gebeuren, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, goed. En... Ja, weet je, er, er, was, er was een hele hoop eh, belangstelling. Ik had wel wat eh, belangstelling verwacht, maar eh, ze waren echt een, een grote getale opkomen dagen. Ach, ach, maar Juri, Juri, ze hebben het de afgelopen half jaar we hebben het over niks anders gehad dan, dan over jou. Dat is het toch heel normaal dat er zo'n enorme opkomst is. Nou, ik, ik zeggen, Herbe, ik heb daar heel weinig uh, aandacht aan uh, proberen te besteden. Ik ja. heb uh, uiteraard wel uh, een hoop aanvragen gehad voor interviews ja. en dergelijke, maar ik heb uh, alles en iedereen expres een beetje afgehouden uh, hm. ja, om het toch uh, optimaal uh, te kunnen voorbereiden op, uh, op deze wedstrijd. Ja. Maar, maar je, je le leek al, niet uh, zo gespannen gisteren. Sorry? Je leek niet zo gespannen. Nou ja, kijk, uh, dit was een kwalificatiewedstrijd voor de EK in een, uh, in een zaaltje in, uh, in Roermond. Ja. En uh, ja, dat is toch heel wat anders dan een, uh, een WK, zeg maar. maar de, spanning, uh, de spanning zat er wel, want uh, ja, in plaats van uh, één televisieploeg waren er... Uh, ja, bijvoorbeeld uh, vijf bijvoorbeeld. en uh, twintig uh, verschillende journalisten en fotografen. wat gek uit je gisteren. Maar, hey, maar waarom, heb je, pas eigenlijk, waarom baby, heb je pas gisteren weer voor het eerst getund? Want dat was ook meteen je laatste kans om, om je te kwalificeren voor het EK. Ja, ja. Ja, dat is ook gewoon oké. Okay. Vorige week was er inderdaad een eerste kwalificatiewedstrijd in Hervéin. Uh, ja. En, uh, ja, uh, door een uh, paar omstandigheden heb ik die eventjes laten schieten. Nou, welke dan? Uh, uh, nou kijk, ik ben uh, na een vakantie eigenlijk pas weer een week of drie, vier vol in training. En uh, laten we zeggen, conflict met de KNGU, er moesten ook nog een paar uh, puntjes op de i gezet worden. Uh, we hebben over en weer wat afspraken uh, gemaakt. Om, uh, ja, om toch uh, samen weer richting uh, de toekomst uh, te kijken. Hey, en Jury, aan wat voor afspraken moet je dan eigenlijk denken? Kun je daar maar iets ja, meer op afspraken, zeggen? Uh, kijk, de, de, zoals wel bekend is, is dat het uh, vertrouwen uh, vanuit mij richting de bond enorm is Ja. En uh, andersom natuurlijk ook. En, uh, okay ja er moest gewoon een hele hoop gebeuren om weer uh, samen een beetje op één lijn te komen ja en uh, ja er zijn een aantal afspraken gemaakt waar ik een, uh, aan moest voldoen en welke uh, afspraken zijn, uh, zijn er dat uh, dan dan hebben we het over een uh, onder andere een topsoort overeenkomst die getekend moest worden ja. ik moest uh, laten we oh. zeggen uh, wat staat erin dan in een topsoort overeenkomst oké wat oh, een paar kleine dingetjes maar ja zonder die kleine dingetjes konden we die start niet maken hmm. En... Ja. Um, ja, weet je, dat is, allemaal, dat is nu allemaal gebeurd. Ik heb, uh, ja, laten we zeggen, aan alle eisen voldaan. Ik heb mijn wedstrijd ja. lekker geturnd. Ja. Iedereen is lekker uh, gekomen. Nee, hey, maar Jori, als we, als, wat je zegt net, weet je, dat is heel mooi. En dat is, er, kennelijk staat het op papier en heb je daar vertrouwen in? Dat het toch tussen jou en de bond wel weer, uh, nou ja, in ieder geval oké okay is? Dat is dan... ja. Nou ja, oké. Okay. We zitten nog steeds in het proces. Ja. En, uh, ja. Maar als, je, ja, als we even terugkijken... Even terugkijken naar wat er toen gebeurde op, op 12 oktober. Um, uh, nou ja, jij zei, het is onder druk. Uh, je wilde gewoon niet meedoen. Dus toen heb je gezegd... Uh, toen, is, toen is dat die hele rollen gekomen van... Oké, okay, ik heb cocaïne gebruikt. Bleek later toch niet zo te zijn. Als je nu allemaal terugkijkt op hoe dat gebeurd is... Hoe, hoe kijk je daarop terug? Ja, dat was gewoon even een vervelende situatie. Maar uh, ik moet eerlijk zeggen... Kijk, wij zijn uh, uit elkaar gegaan tijdens het WK... En uh, ik denk dat jullie huiswerk ook wel goed hebben gemaakt en uh, die 12 oktober ja. uh, heeft, uh, heeft de Turmbond, uh, laten we zeggen, we hebben een, een, een persconferentie, of de Turmbond had een persconferentie ja, ja. voorbereid. En uh, de eerste dag hadden ze, uh, ja, hadden ze het volgehouden van, luisteren. Uh, doet niet mee, waarom? Oké, okay, meestal het probleem van persoonlijk aard, neer, ik zat helemaal niet goed in mijn vel. Ja. Het was mijn bedoeling om uh, om drie dagen later terug te komen om heel eventjes te ontvluchten. Of te ontvluchten, heel eventjes uh, weg te gaan. En, uh, ja, ja. Uh, maar uh, toen kwam, de, maar toe kwam kan... de bond met het verhaal van, nou ja, het dat, dat was een terugval die met cocaïne te maken had. Maar weet je, we weten natuurlijk allemaal hoe het, hoe het afgelopen is, hopelijk goed. Dat zeg je nu ook net zelf. Mm -hmm. Maar als je daar op, op terugkijkt, wat voor gevoel hou je daar nou voor dan? Nou ja, kijk, uh, ik had wat voorzichtiger moeten zijn in mijn, uh, in mijn uitspraken natuurlijk. En... Uh, Kijk, ik was van, uh, 100% van overtuigd dat dat ook, uh, laten we zeggen, binnenkams waren. Dat zijn medische, ja. medische gegevens. En uh, weet je, dat uh, ja, zo waren we uit elkaar gegaan. En op een gegeven ja. moment was het een heel andere vraag geworden. En, ja, Joel. Ja, uh, de, de, de dingen die daarna gebeurd zijn, die zijn, uh, die zijn bekend. Ja, Joer, ik begrijp heel goed dat het heel, heel, heel, heel moeilijk is om erover te praten. En ik Eigenlijk wat er gebeurd is, ja, dat soort waarschijnlijk toch wel niet achterkomen. Want je hebt heel goed afgesproken met de u waar je wel en waar je niet over mag praten. Maar kijk, je bent nu al wel weer aan het turnen. En wat is er nu eigenlijk veranderd ten opzichte van het WK? He, toen, toen zag je het in één keer meer zitten en nu in één keer, eigenlijk ben je een paar maanden verder. Ben je niet bang dat, je, dat, dat er weer iets misgaat? Of dat je weer gewoon niet wil sporten? Of dat, dat er, dat, wat dat is er die... veranderd? Nou ja, wat is er veranderd? Ik, uh, kijk, we zijn uh, lekker aan het trainen. Ik heb een uh, nieuw team van gelderen geformuleerd. Ja. Om het zomaar te zeggen. Nou, er zitten een aantal uh, belangrijke uh, ja, mensen zijn ertussen gekomen. Ik heb een nieuw management. Er zit onder andere een, nieuw, een, een mental coach zitten, ja. uh, in, het, uh, in, in het team. Uh, gelukkig zijn ook heel veel dingen hetzelfde gebleven. Ja. Ik bedoel, mijn uh, trainer is altijd gewoon. Uh, en dat, ik kan, uh, je, ik kan, ik, dat ik, je een ik, mental coach hebt, dat is nieuw voor ik, nu. Sorry? Dat je een mental coach hebt, dat is nieuw. Ja, weet je dat ja. het is altijd te ver van mijn bedshow geweest. Ja. En, uh, normaal gesproken kan ik altijd overal mee omgaan. En uh, tot het op het WK, uh, ja, laten we zeggen, onder druk is, uh, is misgegaan... ...en uh, leefde me ook wel een goed idee om uh, toch eens even op dat vlak ook even wat meer... Uh, en, en, uh, en waar praat je dan over dan? Wat, wat, wat uh, bespreek je met uh, de mental coach? Wat, wat, maakt hij je weerbaarder? Wat, wat, wat doet hij? Nou ja, kijk, je kan gewoon je ei kwijt en zeggen waar, het, waar je mee zit. Ik bedoel, je hebt daar waarschijnlijk in het verleden ook Zeker. mee te maken gehad. Ik weet dat het heel, dat het heel, heel erg moeilijk is om onder hoge druk te, te presteren, maar... Uh, denk je dan niet, ben je dan echt niet bang dat, dat als zometeen weer een heel belangrijke wedstrijd komt, het EK komt eraan. Dat is ja. eigenlijk een, een, een vergelijkbare situatie die eigenlijk ook met, met, met, met, met het WK was. Wat, nou, nou, wat ja, maak je dan sterker zometeen? Ik heb het niet uh, tegenover. Ik denk dat mensen wel zo denken. Tuurlijk is er, uh, laten we zeggen, komen we met grote wedstrijden ook weer wat meer uh, ja, mm -hmm. druk op die schouders staan. Maar ik moet ja. zeggen, door heel het gebeuren wat er is uh, geweest. Uh, kan ik nu zeg maar bijvoorbeeld al incalculeren? Nou, laat ik zeggen, ik heb het een keer meegemaakt. Ja. En nu weet ik hoe ik daarmee moet omgaan. En met de nieuwe mensen die ik nu om me heen heb. Uh, ja, kan ik daar, uh, laten zeggen, bij al rekening houden om dergelijke situaties te voorkomen? Ja, ben je, nou, ben je nou verbitterd eigenlijk over hoe alles gegaan is? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ik ben er op mijn gezegd, uh, niet blij mee hoe het allemaal is gegaan. Want het had zo nooit hoeven gaan, en zo nooit mogen gaan. Ja. Dus het is in dat opzicht, uh, ja, weet je, ik heb gewoon een enorme deuk opgelopen en ik ben uh, ja de... door de strand gehaald om het zo maar te zeggen. En uh, ja, dat is, dat is gewoon jammer dat het op deze manier heeft uh, heeft uh, plaatsgevonden uh, om het zo maar te zeggen. Maar uh, ja, weet je, ik probeer altijd gewoon weer naar de toekomst te kijken. Wat gebeurt is, is gebeurd. We ja. hebben allebei erkend zeggen, ik ben. Laten we zeggen. Uh, om een prinsesje te citeren, een beetje dom geweest om dit te vertellen. Mm -hmm. ja. Aan de andere kant is er ook uh, is, is er ook uh, uh, uh, laten zeggen fout gemaakt wat ze ja. uiteindelijk uh, heeft erkend en. Uh, nou, ja, weet je, ik, probeer, ik probeer zo min mogelijk uh, terug te kijken, ja. ik snap wel dat, uh, dat het nou. uh, actueel is, en, maar goed, uh, wat het belangrijkste is, is dat ik gewoon weer in de ring hang. en dat we gewoon lekker naar de top... Nou, de bond, het, het, uh, zag er gisteren, het zag er gisteren in ieder geval heel erg uh, goed uit, en ik hoop echt, hè, ik hoop dat je op tijd aan, aan, aan de bel trekt, als het, als het, weer, als het weer dreigt fout, fout te gaan, maar ik gun je echt het allerbeste, en ik hoop echt dat je dat het vol kunt houden tot 2016, want zo lang moet je wachten totdat je eindelijk eens een keer die Olympische medaille kunt, kunt, kunt ophalen, Juri. Ja, ja het, is, het is een tijd, een tijd wachten, maar uh, ik ben gemotiveerd en uh, kijk, ik, ik blijf gewoon doorgaan. En nogmaals, ik heb uh, goede mensen om me heen verzameld en uh, ja, dat, uh, dat, dat uh, voelt goed. En uh, ik weet zeker dat een dergelijke situatie niet meer zal voorkomen. Want uh, nogmaals, als ik het over mocht doen, dan had ik het, uh, dan had ik het anders gedaan. En, uh, dus in dat ja. opzicht, uh, nee, weet je, het, het voelt goed om weer aan die ringen te hangen en uh, ja. lekker... Uh, Lekker door te gaan. Ja, en, uh, wij wensen jou waanzinnig veel succes, Juri van Gelder. Ja, ja dankjewel. De, ik gun je het beste, jongen. Tot naar 2016. Voor, ik, voor je het weet is het zover. De jaren vliegen voorbij. Ach, wow. Goed. Ja, Erben. Dit Goed. is al heel lang voor 2016, Joie. hoor. Nou, dankjewel, Erben Bennebars. Die is hier ja. volgende week weer. Dat is iets Zeker slemmen. weten. Tot dan, dankjewel. Ja. Um, dag. Okay. Drie over half tien. Tijd voor het nieuws. Hoogtijd. Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS-journaal. De Libische leider Gaddafi heeft in een interview met de BBC en ABC gezegd dat het hele volk van hem houdt. Hij zei dat zijn volk voor hem zou sterven om hem te beschermen. Verder verweet hij de journalisten dat ze het Libische systeem niet begrijpen. Gaddafi ontkende dat er demonstraties tegen hem zijn in de hoofdstad Tripoli. Toch melden Libische media dat in Tripoli een demonstratie is neergeslagen waarbij doden zijn gevallen. Troepen die trouw zijn aan Gaddafi zouden het vuur hebben geopend op betogers. In de verkiezingsdebat van een Vandaag zijn de partijen hard in botsing gekomen over het sociale gezicht van het kabinet. PVDA-rijder Cohen en SP-voorman Roemer benadrukten dat het kabinet de rekening van de crisis bij de verkeerde groepen legt. De lijsttrekkers van VVD en CDA in de Eerste Kamer, Hermans en Brinkman, benadrukten dat nu moet worden ingegrepen. En op de Indische Oceaan is een zeiljacht gekaapt met daarop zeven denen. Dat heeft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld... Aan boord van de boot zijn een vader en moeder, hun drie kinderen en twee bemanningsleden. Het jacht koers nu richting Somalië. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Exit Holland. In Exit Holland hoor je iedere avond weer verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vanavond gaan we naar Singapore, waar de overheid er alles aan doet om jongeren aan het daten te krijgen. Geraldine Molema, goedenavond. Goedenavond. Ja, en waarom wil de overheid dat, dat Singaporezen, moet ik zeggen, jongeren gaan daten? Nou, de geboortecijfers in Singapore zijn uh, dramatisch laag. En dat is eigenlijk al, uh, al jaren zo. Mm -hmm. Dus de overheid wil uh, ja, wat uh, er meer uh, kinderen komen, zodat uh, uh, die kinderen later uh, kunnen dienen als brandstof voor de economie. Dus het is eigenlijk ja. hartstikke hard uh, nodig. Ja, logisch. En die, en die ja. Geboortecijfers, ja, de geboortecijfers die zijn een van de laatste ter wereld zelfs. Okay. Volgens mij alleen Hongkong heeft nog uh, lager. Ja, ja. Dus, ja. En, en wat doet de overheid dan zoal om, om de jongeren maar aan het daten te krijgen? Nou, ze doen verschillende dingen. Ze geven onder andere of sponsoren ze een uh, cursussen op uh, universiteiten. En uh, op die cursussen wordt dan uitgelegd hoe je het beste kunt daten in de hoop dat mensen snel partners vinden en gaan trouwen. <laughs> ja. En verder geven ze ook bonussen als je daadwerkelijk gaat trouwen. En dan nog een extra bonus als je ook uh, kinderen krijgt. En, uh, ja. en verder organiseren ze dus allerlei uh, datingactiviteiten. En dat doen ze zelf, maar ze hebben ook een aantal uh, datingbureaus onder contract. Ja. Die dan uh, evenementen voor ze organiseren. En dan kan je dan gratis inschrijven ofzo? Ja, de, nou, het is niet helemaal gratis, maar de meeste mensen die afgestudeerd uh, zijn, die krijgen dan uh, een jaar uh, lidmaatschap. En dan kun je ook op een uh, website kun je chatten. En, ja, ja, ja. En verder kunnen ze dus voor, een heel, ja, voor heel weinig geld kunnen ze naar uh, dating events. Ja, heerlijk. Wat een fantastisch land dat Singapore. Ja, ja, dus het is heel goed bedacht daar allemaal. Ja. Erg, uh, ja, ja. Nou was jij laatst bij zo'n zo, zo dating event. Hoe was dat? Ja, ik was bij een workshop uh, vliegermaken, want vliegen is... Uh, vliegermaken? Oké, okay. spannend. Ja. Spannend, Ja, ja. Spannend. ja. ja. en uh, ja, het was uh, bij een dam, een beetje buiten de stad. En dat schijnt al een heel romantisch uh, plekje te zijn... waar heel veel uh, stelletjes s'avonds gaan flameren. Dus mm. dat was een leuke setting. En het begon om uh, een uur of drie s middags. En ja, er waren iets van dertig jongeren. Ik denk misschien twintig allemaal... De meesten zagen er een beetje neurderig uit, vond ik. Mm -hmm. En ja, ze waren een beetje schuchter allemaal. en De workshop begon met uh, spelletjes. Dus ze moesten een soort, uh, ja, ze vonden kringspelletjes doen. Ik weet niet of je ze kent van uh, vroeger. Klinkt een beetje schools ik, nogal. Vliegers ja, maken en kringspelletjes. Ja, het, het was heel school. Dus daarna gingen ze aan tafel zitten. En nou ja in Nederland zou er dan uh, iets alcoholisch op tafel komen of zo... om de mensen een beetje los te maken. En hier kwamen dus, uh, ja... Koffie, koekjes en uh, frisdrank op tafel. Uh, en uh, ja, we moesten met elkaar kletsen en op een gegeven moment uh, verliezers gaan maken. <laughs> klinkt niet heel bijster sexy, zou ik maar zeggen. Nee, nee, nee. Ik, nee. ik had ook niet echt het idee dat het een heel groot succes was. Dus oh. Als de toren zeiden tegen mij dat het ja, dat, dat, dat heel goed liep allemaal. Maar ja, het zag er erg... Uit, maar het kan zijn dat ik het Aziatische flirten niet uh, zie. Het zou kunnen dat ze allemaal met elkaar aan het flirten waren, omdat ik het niet doorhad natuurlijk. Het ja. zag maar er niet zo uit. De overheid probeert het in ieder geval wel om ze bij elkaar te brengen. Ja. Heb jij heb een ja. wel eens een leuke iemand uit Singapore aan de haak geslagen? Nee, ja, ik heb een vriend al zes jaar. Dus als ik nu ja zou zeggen zou het niet, <laughs> niet goed zijn. Goed, nou ja, dan in ieder geval mooi verhaal erover. Dankjewel Gerardine Molema, dus over het daten in Singapore. Dit is Radio 1. BNN Today. Hoe maak je de provinciale statenverkiezingen sexy? Dat weet je inmiddels simpel met een heel stel mooie dames. Dus toeren wij de komende dagen en de afgelopen dagen door heel Nederland... langs de mooiste vrouw van iedere provincie. En iedere dag vertelt een andere mis over haar provincie... en de politieke thema's die daar spelen. Ik ben Sander Roffel, ik ben 23 jaar en ik ben Miss Provinciaal Friesland. Uh, Friesland is uh, heel een heel mooi landschap, uh, mooie, goede sporthelden en natuurlijk hele heel erg goedkope woningen. Uh, wat beter kan in Friesland, dat zijn uh, de bezuinigingen op het onderwijs. Uh, heel veel kinderen die leerhulp nodig hebben, uh, wordt nu op bezuinigd. En de kinderen zijn onze toekomst en daar ga je toch niet op bezuinigen. Als ik de baas zou zijn van Friesland, dan uh, zou ik het uh, negatieve beeld wat andere provincies hebben over Friesland willen proberen te veranderen. Uh, het is eigenlijk een hele mooie provincie. Uh, ik heb eigenlijk geen uh, provincie in Nederland waar ik eigenlijk niet zou willen wonen. Op twee maand ga ik stemmen op de FNP, dat is de Friese partij. Uh, ook ga ik stemmen op, het, uh, op iemand van een jongerenpartij. Ik kan me gewoon heel goed vinden in de standpunten van haar. En ik denk dat zij gewoon goed weten wat er belangrijk is in onze provincie. Deze mooie dame kan je ook weer bekijken. Ga naar bnntoday.nl. Dan zie je een filmpje dus met Miss Provinciaal Friesland en ook van alle andere missen. Gaan we verder met... Een hele mooie dame hier in de studio. Een andere hele mooie dame. Marente ja. van Vliet, goedenavond. Hai. Ja, en um, stel je bent jong, je bent ondernemend. Je wilt dolgraag je eigen schoonheidssalon starten. Geen probleem zou je zeggen. Nou, voor jou dus wel. De 22-jarige Marente van Vliet. Je hebt namelijk Reuma. En daarom is het voor jou lastig om zo'n eigen schoonheidssalon te openen. Ja. Nou is er de Bart de Graaf Foundation, die helpt jonge mensen met een, een, een levensbepalende ziekte, wat jij eigenlijk hebt, een eigen onderneming op te zetten. En mensen zoals jij, die worden dan Bickels genoemd. En ja. vandaag ben jij officieel Bickel 2011 geworden. En dat betekent dus dat de Bart Foundation jou gaat helpen die schoonheidssalon ja. te openen. Ja. En dat weet je pas sinds vanmiddag. Dat was vanmiddag, uh, kreeg je dat te horen dat je had gewonnen... Ja. In de Koenen Sanders show op 3FM. En dat klonk zo. Ik kan alleen maar zeggen gefeliciteerd Marente. Yeah. Yeah. Yeah. Marente. Ja. Ik kan horen dat je er blij mee bent hè. Ja. Sorry. Oh, ik echt weer een beetje. Ja, stom hè. Ja, waterige oogjes. Ja, half lachen, half huilen. Het zit me nog een beetje hoog. Ja. Wat, wat, nou ja, kennelijk was het zo emotioneel voor je. Ja, ja, ik ben al heel lang bezig. Ik probeer het al heel lang en het lukt steeds niet allemaal tegenslagen. En als het dan toch iemand in en die, die helpt je toch wel uh, ja, een heel eind op weg. Ja, dan kan ik alleen maar heel erg blij zijn. En uh, ja, toen moest ik uh, even huilen. <laughs> Jij hebt dus jeugdreuma? Uh, Officieel wel, offici ja. oké. Ja, okay. maar ja dat... het is um, jeugdreuma totdat je 18 wordt. Ik ben 22. Ja. Dan wordt het reuma. En nu heb je gewoon tussen aanhalingstekens reuma. reuma. Ja, nou ja, je hebt heel veel verschillende soorten. Ik heb JIA... Dat is een, ja, een benaming, um, al mijn gewrichten kunnen tegelijkertijd ontstoken zijn. Zo kan je het zien. Je hebt ook soorten van reumen waarbij het maar één gewricht is of vijf. Maar mm -hmm. ik heb zeg maar wel een hele heftige vorm. Dus uh, ja, mijn hele lichaam kan tegelijk, uh, tegelijkertijd ontstoken zijn. Ik zie nu helemaal niks aan je. Nee, je ziet niks aan mij. Nee, dat zie je eigenlijk ook nooit. Behalve als ik heel erg last heb bijvoorbeeld van mijn knieën of van mijn ellebogen. Dan zijn ze flink dik. Mm -hmm. uh, zit er veel vocht in, zijn ze ontstoken. Ja, en dan loop ik ook niet meer zo... Uh, Normaal de camera, het ik niet meer op, heb ik hele stijve gewrichten. Maar normaal zie je niks aan, maar nee. dat maakt het ook wel heel lastig, moet ik zeggen. Is dat ook waarom het zo moeilijk is voor jou om die eigen schoonheidssalon te beginnen? Omdat je soms ja. gewoon amper nog kan bewegen, dus dus, nou, dus niks kan regelen? Um, dat valt mee, want normaal werken als schoonheidsspecialist kan ik heel goed. Dat heb ik ook een tijd lang gedaan. Um, maar ik moet uh, mijn eigen uren kunnen bepalen. Dus zwaarte van mijn werk, massages, lichaamsmassages van een uur, dat zit er gewoon niet meer in. Um, ja... En het gaat er vooral om op het moment dat mensen horen... kijk, je ziet aan mij, zie je niks. Maar op het moment dat ze horen dat ik ruimen heb... haken toch heel veel mensen af, omdat het een risico is. En dat maakt het wel wat, heel wat, wat voor mensen haken af? Uh, banken die leningen willen verstrekken. Okay. Of uh, merken die dat niet willen omdat jij dan misschien niet goed voor de dag met hun merk komt. Om dus gewoon een, een, een, een product van een crème of zo? Of die ja, wil ja. niet met jou werken? Bijvoorbeeld, we... ja. Of, uh, ja de, de He, omdat gewoon... jij dan uh, het, ik zeg maar wat, L'Oreal wil niet met jou werken. Nou, want... Nou jij ja, <laughs> Bij wijze maar wat. van, ja, niet, niet, niet uh, specifiek. Omdat je wel een hebt. En dat nou staat ja, dat niet... je bijvoorbeeld niet goed kan werken. Ja. En dat je niet uh, uh, uh, bewijzen van een professionele schoonheidssalon op uh, voeten kan zetten. Terwijl dat juist is wat ik wil. Ik wil juist heel professioneel zijn. En ja. niet een schoonheidssalon aan huis niet dat daar wat mis mee is, maar dat is niet wat ik wil. Dat ga je dus nu wel doen, want je hebt ja. 30.000 euro ja. heb je hiermee verdiend. Klopt. Met die bikkel. Heel vrij. ja. Gaat het nu lukken dus? Ja, tuurlijk. Ja? Ja. ja, het is niet alleen het geld, het is ook de hulp die je krijgt van de Bart Foundation of Bart de Graaf Foundation. Ja, dat betekent al heel veel, want je krijgt gewoon veel meer voor elkaar. Je krijgt contacten met uh, concurrerende bedrijven en dat soort dingen die je nu jou gewoon gaan helpen. Ja. Dat zou je eentje nooit voor elkaar krijgen. Dus uh, ja, het is gewoon heel erg in mijn voordeel. En ik weet gewoon zeker, het gaat nu gewoon lukken. Dat kan niet anders. Nee. <laughs> en, en je zegt net, van ik bedoel, je bent schoonheidsspecialist. Dan moet je veel met je handen werken. Maar hoe gaat dat dan als je handen helemaal Klopt. ontstoken zijn? Nou, ja, dat vragen heel veel mensen. Uh, ik moet zeggen dat ik mijn vingers bijna, of mijn handen zeg maar, nooit ontstoken. Zijn tot nu toe, even afkloppen. Mm -hmm. Maar... Um, ja, ik heb uh, vier jaar gewerkt als schone specialist, Dat gaat heel goed. Ik moet alleen weten wat ik wel en wat ik niet kan. Dat heb ik in het afgelopen jaar heel goed uh, uh, mijn grenzen leren kennen. En uh, als ik gewoon doe, als ik gewoon masseer, gewoon dat soort dingen, dan krijg ik geen ontstekingen. Dat gaat het gewoon heel goed. Dus uh, ik moet gewoon weten wat ik doe. En dat kan ik best zelf bepalen als ik een eigen zaak heb. Dus, uh... Wanneer is die er? Nou ja, ik heb het pand al. Uh, de bedoeling is in uh, mei open te gaan van dit jaar. Dus uh, dat ik dan echt uh, flink ga behandelen. het tand op, op, op je ja, 21ste. Ja. ja, heel leuk. Ik <grijg> heb er heel veel zin in. Marente, ja. heel erg veel succes. Dank je wel. Bikkel ben je geworden in 2011. En daar uh, gaat dus de Bart Foundation je mee ja. helpen dat ja. op te zetten. Ik kom langs. Waar is die? Schoenhaas? In woorden. In woorden. Ja. ja. Een stukje met de auto, maar <grijg> dat maakt niet Je uit. bent er zelf. Dank je <grijg> Dank je wel. direction mm, we've covered much ground thinking back to in a sound, I can no longer connect I don't have a heart left to throw around oh and time moves on like a train that disappears into the night sky yeah I still get a sad feeling inside to see the red taillights wave goodbye We'll grow up together We'll grow up together And this love will never This old love will never die ah. Well, money slips into your hands And then slips out like it was sand And then shoes that you can never seem to fill I've chased so much I lost my way Maybe a face forever dead So casually slipped me by. Oh, and time moves on like a train That disappears into the night sky Yeah, I still get a sad feeling inside See the red tail lights wave goodbye we'll grow, together. We'll grow together Nice lure this old love Morgen, Dan gaat in Amsterdam de Hiswa Amsterdam Bootshow van start. En het is echt van weekboord tot megajacht. Alles wat ook maar iets met watersport te maken heeft... staat de komende dagen in de rij in Amsterdam. Mede-organisator is natuurlijk de naamgever. De watersportorganisatie Hiswa. En André Vink is daar dan weer de directeur van. André, goedenavond. Goedenavond. Hoeveel boot heb jij? <laughs> Ik heb er drie. Nou, drie maar. Valt mee, hè? Ja, valt ja, enorm ja mee. maar we hebben hele arbeidsintensieve bootjes. Oh, dat klinkt niet best. Nee, is heel leuk. Nee, dat is verschrikkelijk. Nee, het is deel van de lol, maar daar gaan we het oh, over ja. hebben. Ja. Ja, nou, ik heb ook een bootje en dat, dat, dat gedeelte is bij mij nog niet uh, okay. tot volle wasdom gekomen. Dat Ga ik je dat je overtuigen dat dat, dat, het dat leuk lol is. <laughs> maar drie bootjes en, dan, nou ja, en dat verschilt van een jacht tot een roeiboot? Uh, nou, het zit allemaal een beetje in de. Ik, ik heb twee zeilboten, al ja. keer kajuitboten, maar allemaal oudere schepen en een oude sleeboot. Maar gelukkig niet zo'n zo strijkijzerachtige geval. Absoluut. Nee. Geen strijkijzer, nee. maar ook daar kan je heel veel plezier mee hebben. Ja, maar het is wel heel lelijk. Een strijkijzer. Ik zwijg. Ja, nee, dat begrijp ik, ja. um, Dat is wel grappig, want ik heb er wel eens over met vrienden en met collega's. En die zijn allemaal zo rond de 30, uh, halverwege de 30. En iedereen zegt, droomt dan wel van, ja, een bootje, een bootje, fantastisch, hartstikke leuk. En dan kijk je wat er op de Hiswa staat. En dan zie je alleen maar uh, plaatjes voorbij komen in filmpjes van gigantische jachten. En dan denken wij allemaal, ja, dat kan toch. Dat kunnen wij allemaal niet betalen, weet je. Laat maar zitten, die Hiswa. Nee, dan moet je gewoon morgen laks komen. En dat geldt voor de rest van de week. Want het hele leuke van de Hiswa is dat je daar heel veel te zien hebt van best duur. Mm -hmm. Maar ook heel veel kleinere boten en, en mogelijkheden om op een andere manier te watersporten. En je hoeft nu ook niet altijd zelf een bootje te hebben. Je kunt huren, er zijn allerlei mogelijkheden. Maar het beeld van duur is absoluut niet gepast. Nou ja, maar als je het hebt over watersport... dan in mijn oren klinkt dat toch een beetje als, als de elite. Ik geloof dat jij een keer in een interview zei van... ja, de babyboom-generatie zijn toch degene... de mensen die de bootbouwindustrie overeind houden. En mijn generatie heeft gewoon niet zoveel geld voor een boot. Nee, we gaan jullie overtuigen eh, dat het gewoon eh, ook goed komt. En nogmaals, je kunt op heel veel manieren plezier hebben aan watersport. En niet van mensen realiseren zich dat de grootste groep watersporters in Nederland... we hebben er bijna 2 miljoen. Zit 2 miljoen? Er, ja, die zitten tussen de... Eén en twee keer modaal qua inkomensklasse. He, dus ongeveer 60, 70 procent van de watersporters, waterrecreanten... behoort mm -hmm. tot die doelgroep. Maar er is dat... niet iemand die weleens naar een zwembad gaat? Dan ben je geen watersporter. Nee, daar nee, houden de zwemmers erbij. Dat okay. gebeurt af en toe ook, maar ja. die, die houden er buiten. Nee, daar hebben we het echt over. De zeilers, de waterskiers, mm -hmm. uh, de roeiers. Dus dat soort mensen. Sportvisserij zit daar ook niet bij. Want ook daar hebben we alleen nog geloof ik een miljoen sportvissers in Nederland... die ook vaak weer op het water zitten. Maar 2 miljoen mensen zijn dus heel actief betrokken... bij een vorm van waterrecreatie. Maar je hebt, op de Hiswa heb je dus ook een soort zeg maar, bootjes... die een beetje de, de, de opels ja. onder de bootjes kan je daar ook de, de vinden? De opels onder de bootjes heb je daar ook, oh, ja. En ja. we hebben ook de Ferraris en de Rolls Royces. Ja. Dus je hebt, dat is het leuke, denk ik, van de Hiswa. Je moet daar gewoon naartoe, omdat je er heel veel kunt zien. Je kunt er heel veel beleven. En het is met name is er heel veel gericht op, uh, op jeugd. En dat maakt het juist leuk. Ja. En dat is voor ons ook heel belangrijk... Want zoals gezegd, babyboomers is interessant. Daar kunnen we nog tien, vijftien jaar heel veel plezier van hebben. Maar we moeten natuurlijk met elkaar jongeren overtuigen om lekker het water op te gaan. Maar nou heb ik, ik heb zo'n zo fijn klein bootje voor in de gracht in Amsterdam. Het stelt weinig voor. Gewoon zo'n zo stalen bak. Gezellig. En dat is leuk. Dat is ja. aardig. Maar nou precies wat jij zegt, ja, dat onderhoud, daar doe ik dus niet aan. Daar ben ik gewoon veel te lui voor. Nou, dat doe ik niet. Nee, maar een tijdje <laughs> geleden is hij gezonken. Want ik heb namelijk geen zeil. En toen regent het heel hard. Ja. En dan moest hij weer gelicht worden. Nou, dan was hij best vies. Dan denk ik, ja, godsamme, dan kan ik wel zelf helemaal gaan opknappen. Maar dat is enorm werk. En dat is volgens mij ook wel een beetje... Je zegt, dat daar moet je de lol van inzien. Maar dat is toch wel in ieder geval wat in mijn generatie mensen... toch een beetje tegenhaalt. Dan nee, heb je toch allemaal geen zin in. Nou ja, dan nogmaals, dan doe je het of niet... Dat gebeurt ook heel veel. Of je gooit er een zeiltje overheen. Die categorie heb je ook. Ja, natuurlijk. Nee, dan ja. zingt hij in ieder geval niet. Ja, precies. En je hebt een hele categorie doen. die het leuk vindt... om met elkaar op een werfje gewoon de boot op te knappen... omdat het ook heel gezellig is om te doen met elkaar. Je drinkt wat, je eet wat... en ondertussen knap je je bootje op. Het leuke van watersporten is... dat je eigenlijk voor alle, alles soorten Nederlanders... is er wel iets wat lollig is. Nou, nogmaals, en al die verschillende uh, variëteiten, die kom je dus niet alleen op het water tegen, maar ja. ook op die beurs. Wat je net zei: van, er, er, er komen nieuwe vormen die, waardoor het misschien voor sommige mensen dan watersporten wat, wat uh, benaderbaarder wordt, zoals wat zijn nou share boat, of een bootje delen? Ja, ook dat gebeurt. Um, maar het hele leuke is er zijn uh, bijvoorbeeld nu d sailers dat zijn uh, open bootjes waar je toch kunt overnachten als je dat wil. Nou, dat zijn betaalbare boten. Uh, de, uh, voor jonge mensen zijn er... Uh, heel was, was het betaalbaar? Vraag ik me af. Betaalbaar is, nou denk ik, tussen de uh, 15 en 25.000 euro. Nou, en Dat dus is een afsluiten. Maar voor goed. iedereen dat weggelegd, dat realiseer <laughs> ik me. Maar nogmaals, je kunt ook natuurlijk, en dat vergeet heel veel mensen, je kunt ook gebruikt kopen. Ja. Dus kijk op de websites en uh, je vindt ontzettend veel gebruikte boten te koop. Ja, en dan wordt het aanbod ineens weer op een hele andere manier veel groter. ja, uh, ja Dus in die zin uh, zitten er wel elementen in van, wat we dan zeggen, de, de automarkt. Maar is het niet een beetje inmiddels als er ongeveer 2 miljoen mensen iets met watersport doen... dan is de max wel een beetje bereikt, denk ik, inmiddels in Nederland? Nou, we hebben de indruk dat het nog steeds groeit. We hebben een groei van ongeveer 1 à 2 procent per jaar. En dan geef ik toe dat die babyboomers over een jaar of 15 uit gaan. Dus dan moeten we, misschien wordt het dan iets minder. Mm -hmm. Maar voorlopig zitten we in een stabilisering of zelfs een lichte groei... omdat mensen het water ontdekt hebben. Dus eigenlijk de laatste 10, 15 jaar. Het ligt overal in ons land voor de duur. Elke gemeente heeft wel ergens water. En je ziet ook dat uh, gemeentebesturen... in plaats van met de rug naar het water... hebben ze zich omgekeerd en zeggen... hé, hey, water is leuk. Je kunt erop varen, je kunt er gezellige dingen mee doen. Je kunt er uh, terrasboten in neerleggen. Je kunt met de horeca leuke dingen doen. Dus je ziet ja. water ook ineens als een soort economische drager voor gemeentes. Je kan lekker met 30 graden gaan zeilen, hopen dat er geen wind staat... kladbier aan boord, lekker zwemmen. Dat was altijd mijn ideale vorm van. Ja, gewoon, nogmaals, gewoon doen. Leuk. <laughs> nou is er op de waar onder andere... Uh, Laura Dekker komt even overgevlogen. Ja. Ja, ja. Die, die laat haar boten even, gewoon liggen. ze Curaçao nu, Bonaire... Ja, mo en morgen is ze in, in Nederland en ja, ze geeft de hele werk... geeft ze informatie aan mensen over haar, haar avonturen. Maar in het, uh, we hebben een waterfunzone... Daar geeft ze dus jonge kinderen geeft ze ook uitleg over zeilen... en over zeilmogelijkheden en over al haar avonturen. En dat is ook wat heel belangrijk is voor de waterspoort. We hebben ook helden nodig. Nou, zij is een heldin. Nou ja, hallo. Ze heeft de wereld nog niet rondgevaard. Ze is lekker bezig. Ze is wel goed bezig. En, en dan, op haar leeftijd, dan doet ze ja. even om geld te verdienen, neem ik aan. En dan gaat ze weer terug. En dan, ja, dan uh... gaat ze weer het volgende stukje varen. Ja. Ja. En ze komt ook al gewoon over haar ervaringen. Ja, vertellen. Ja, vindt ze leuk. En daarover gesproken, je zegt helden nodig. De zeildames doen het heel goed hè? al een paar jaar. Is dat nou iets wat je merkt dat dan het zeilen ook aantrekt? Ja, natuurlijk. Kijk, wat we ook doen is dus de hele sportkant en de wedstrijd zeilsport... tot en met zelfs Olympisch zeilen, dat is natuurlijk weer een andere tak van sport... Ja, dat stimuleert jonge mensen ook om daarnaar te kijken. En ook op de beurs hebben we een... Ja, het eh, is altijd zo marselijk... onzichtbaar namelijk. Dat zie je bij ja, dat... een heel klein, uh, vijf of een halve minuut ja, het is geen voetballen, maar... dat ben ik met je eens. Ja. En, uh, dat heeft iets te maken dat watersport toch wat lastiger is als kijksport... Mm -hmm. het is, qua aantallen is het inderdaad wat anders. Een wedstrijd is niet voor heel veel mensen makkelijk te volgen. Overigens wordt daar ook heel veel aan gedaan. Dus als je alleen al kijkt met de Volvo Ocean Race om iets heel geks en groots te noemen. Dat, dat is dan wel weer dan dat, spectaculair. Nee, maar dan ja. kan je het op internet natuurlijk fantastisch volgen. Ja. Dus het is ook een kwestie van uh, kijken hoe je dat beter op, uh, op beeld kunt brengen. En ik ga een uh, zeil kopen voor mijn boot. Dat is wel zo handig. Doe. Nee. <laughs> Morgen dan begint het dus de HISWA. Tot en met uh, nou, de hele week. Hè? Tot en met zondag. André Vink, de directeur, dank. Graag gedaan. Today's talk. Waar gaat het over op deze maandag bij de sportschool? Frans uit Rotterdam, goedenavond. Goedenavond. Hallo, en bij jou op de boxschool. Het gesprek van ja. de dag. Ja, het gaat toch over Feyenoord. Ja, kan bijna niet anders, hè? 5-1 gewonnen en eh, als je dat Japanse ventje ziet... nou, het is gewoon grandioos <laughs> hoe zo'n ventje loopt te spelen. En weer 43.000 mensen in het stadion. En jij was er niet. Zeg, ik was er natuurlijk. Ja. Met zo'n rekenachtige dag. Het was heel slecht weer. Dus, uh, nou, Het was fantastisch. 5-1. Ja. Nou, op naar volgende week. Naar Herenveen. Uh, maar vandaag op, uh, op de bokschal heeft iedereen het erover. Ja, iedereen. Want die jongens die zijn natuurlijk uh, dol en dol blij. De meesten gaan toch allemaal naar fijn toe. Zie je die jongens dan ook in, in het stadion? Ja, tuurlijk. Hm. Dan gaan we gaan met een hele groep. Gezellig. Ja, dan gaan we naar de kroeg. Dan gaan we wat drinken. En dan gaan we met. Uh, Hele boel, gaan we naar de stadion. Rob, een nieuwe gein van de sportschool. Hoi. Hoi hoi. hoi. Nou, ik moet even inderdaad Frans even. Frans is het toogelijk. zou dat ik onderhand de feijën nooit ga worden. <laughs> ja, ik wil ook verdoogt Rob. Elke zondagavond. Als ik dan hoor dat Feyenoord gewonnen heb, denk ik af. Frans is er helemaal blij. En heel Rotterdam ja. is blij. Ja, ja. Echt, het is niet te geloven. Maar je wil vast weten waar het naar mij over ging in de sportschool. Hmm. En is eigenlijk iets minder leuk. We hebben een, een, een, een wethouder van ons in Nieuwe Gein Carla Keurvers. Die echt heel veel voor... Nieuwe geheim gedaan heeft, die is, uh, is overleden, de ziekte. En dat is, uh, was eigenlijk triest. En dat was toch wel een beetje het, uh, het verhaal vanochtend bij ons. Hmm. En ja, toch langzamerhand bij ons begint ook toch een beetje de, de, de politiek te leven. En toch de verkiezingen. Voorheen is het eigenlijk nooit zo uh, ja, belangrijk geweest. Maar nu begint iedereen dat er toch een beetje in te zien. En... Gaan jullie de, de, de... stemmen, heren? Rob en Frans? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, bedankt. Ja, ja ja. Ja, dat ja, is wel goed. Heel veel mensen uiteraard. niet. Ja. Dus. Ja, ze moeten allemaal stemmen Precies. precies Heren, nog een prachtige maandag. En een hele okay. mooie week. En tot snel. Doei. Bedankt. Groetjes. Ja, dat was hem dan weer. De BNN2D voor maandag. Uh, wij zijn er morgen natuurlijk gewoon weer. En wil je onderwijl wat leuke filmpjes op onze site zien? bnn 2 Bijvoorbeeld alle misprovincialen. Zeer de moeite waard. En uh, net natuurlijk Jacqueline Grovaart live in de studio. En zo uh, na de doen, well rond uh, kan je haar hier al prachtig op de website zien spelen. Twee nummers live bij ons. Zometeen langs de lijn met uh, Gio Lippens. Tot morgen. B met NOS Radio 1 Journal.